Farida Zargar verdween vorig jaar augustus toen ze van haar werk naar huis fietste. De PVV laat een onderzoek doen naar de kosten van de terugkeer van de gulden, zegt PVV-leider Wilders. Hij erkent dat het opgeven van de euro geld kost, maar op termijn levert het misschien wel meer op. Wilders zegt dat hij voor het onderzoek een gerenommeerd internationaal bureau inschakelt. Mocht het opgeven van de euro voor Nederland aantrekkelijk zijn, dan wil gedoogpartner PVV een referendum over het terugkeer van de gulden. Voor het kabinet van VVD en CDA is het opgeven van de euro een onbespreekbare optie. Op 75-jarige leeftijd is Andy Tielman overleden, de grondlegger van de indoor-rock in Nederland. Eind jaren 50 waren de Tielman Brothers een van de eerste bands. die succes hadden met rock en roll muziek. Middelpunt van de groep was gitarist Andy Tielman, die een van de eerste gitaarhelden werd. De band trad behalve in Nederland ook veel in Duitsland op. In de jaren tachtig kwam er hernieuwde belangstelling voor Andy Tielman... die als artiest in de vergetelheid was geraakt. In 2005 werd Andy Tielman ridder in de Orde van Oranje Nassau. Twee jaar geleden werd bij hem nierkanker vastgesteld.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 AMW ah, verkeersinformatie. Op de A10, de A10 West is er een ongeluk gebeurd in de richting van Den Haag. Voor de koentunnel staat 2 kilometer file. linkerrijstrook is dicht. A 22 vanuit Beverwijk naar Velzen. Voor de Velzigtunnel 2 kilometer door een spoedreparatie. Er is maar één rijstrook open in de tunnel. A58, Breda Eindhoven. Tussen knooppunt de Baars en oorschot 2 kilometer door een ongeluk. Hier is de rechter rijstrook dicht. Centraal Beheer Achmea weet dat ondernemers graag gebruik maken van de kennis van collega-ondernemers. Het was voor het eerst dat we zoiets meemaakten. En eigenlijk wil je op dat moment weten hoe anderen dat aanpakken. Goed dat u belt. Juist hiervoor biedt Centraal Beheer Achmea het boek 100 ondernemerslessen van topondernemer Annemarie van Gaal. Helemaal gratis en vol praktische adviezen. Zo, dat klinkt interessant. Dat boek ontvang ik graag.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 365. Elke dag is belangrijk. Het NOS Radio 1-journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. In Italië is er haast haast om te hervormen. En misschien ook wel haast om van premier Berlusconi af te komen. Straks het laatste nieuws van onze correspondent. Nou, die haast is als het aan de PVV ligt zinloos. De partij heeft het überhaupt niet op de euro. En dus laat de partij een onderzoek doen... naar de kosten van de terugkeer naar de gulden. Mocht het opgeven van de euro voor Nederland aantrekkelijk zijn... dan wil de partij een referendum over terugkeer van de gulden. Ik heb nu contact met uh, Tony van Dijk van de PVV. Meneer van Dijk, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dat is interessant. Waarom dit onderzoek? Nou ja, we zien allemaal uh, dat het hartstikke fout gaat in Europa. En wij hebben gezegd van uh, de maat is vol. We willen het nu onderzocht zien of het misschien over de langere termijn niet beter is om terug te gaan naar de gulden. Hmm. Maar denkt u niet dat... U gaat het nu onderzoeken, dus dat moet nog blijken... maar dat het Nederland juist heel veel geld kost. Dat is ook de algemene teneur dat we dan um, aan welvaart zullen moeten inboeten. Nou ja, kijk, zoals we nu bezig zijn... Uh, we, gaat het ons ook een hoop geld kosten. We staan nu geloof ik voor 100 miljard uh, garant. En wij denken uh, ja, dat het geld kost op korte termijn. Dat geloven we wel. <coughs> Sorry. Maar uh, op de langere termijn zou het wel eens veel gunstiger kunnen zijn nou, als je landen kijkt als uh, Denemarken en Zwitserland. Die doen het toch ook hartstikke goed en die hebben geen euro. Mm -hmm. Maar goed, uh, Nederland heeft natuurlijk wel een, heeft een open economie. is een exportland, enorm afhankelijk van de landen om ons heen. Raken we niet te veel geïsoleerd als we uit de euro vertrekken? Nou, ik denk het niet. Je moet, de euro is een middel, een betaalmiddel. En uh, ik denk dat de, onze exporten gaan over goederen. Dus wat dat betreft, uh, of we nu een gulden hebben of een euro, dat zal het niet zo heel veel uitmaken. Hmm. Voordat we de euro hadden, hadden we waren tenslotte ook een heel sterk handelsland. En uh, ja, de euro heeft daar niet echt uh, aan bijgedragen dat we meer handel zijn kunnen drijven. Mm, nou, Nederland heeft toch aardig wat geld verdiend dankzij de euro. Dankzij de eurozone met name. Ja, maar dat was dus ook voor de invoering van de euro... hadden we ook een goede, sterke handelspositie. Hmm. En u gaat nu eigenlijk... in feite wat u nu gaat doen is uitrekenen... Um, of we dat nou... Uh, ja, toen we de gulden hadden... of toen we de euro hadden, beter af waren. Nou, we laten onderzoeken door een gerenmeerd bureau... Uh, wat, het, wat het zou opleveren op de langere termijn. Of die euro inderdaad zo belangrijk is. Nou, stel nou, um, laten we daar eens op vooruit lopen dat er uitkomt dat het um, een slechte zaak zal zijn voor Nederland om uit de eurozone te stappen... en die euro achter ons te laten en weer terug te keren naar de gulden. Is dan een discussie wat u betreft voorbij? Nou, wij gaan niet vooruitlopen op uh, uit. Op nee, uitvormen. dat dacht ik al. <laughs> Want dat is speculatief. Wij willen ja. het gewoon onderzocht zien. We zien alleen dat we nu op een heilloze weg zitten. We zien dat Frankrijk een probleem is, Italië. Uh, gisteren hoorden we zelfs België. Mm. Dus al die landen zitten te problemen. Het gaat ons handig om het geld kosten om al die landen overeind te houden. En wij zeggen van, nou, is het niet het moment om uh, eigen voor geld te kiezen? Nee, precies, maar, maar goed dan, u loopt dus nu wel vooruit op de uitkomst van dat onderzoek. Maar stel nou dat het, zoals ik aangeef, uh, dat het uh, niet slim is om terug te keren naar de gulden. Uh, bent u dan een eerlijk verliezer? Ja, ja we zijn altijd, altijd eerlijk, maar wij willen een eerlijk verhaal en we willen een onderzoek. En als blijkt dat de langere termijn het beter is voor ons om de gulden, dan willen we dat ook uh, aan een referendum voorleggen ja. aan de Nederland. En als het dan beter is om dat niet te doen, dan legt u zich daarbij neer? Nou ja, ik loop er niet op vooruit. U wilt het wel graag. Uh, iedereen zegt uh, van, uh, of tenminste de politiek wil ons doen geloven dat die, dat die euro uh, geweldig is. Nou, wij zien wat er nu van komt. Ja. En wij willen een eerlijk verhaal en een goed onderzoek. Oké, okay. en welk bureau doet dat onderzoek? Ja, we zijn in onderhandeling met een aantal bureaus. Dus ook daar kunnen we nog niks over zeggen. We horen het wel. Tony van Dijk van de PVV, dank dat u ons. Ja te woord wilde staan. En we blijven bij de euro en de crisis. De laatste dagen van premier Berlusconi lijken, nou, die lijken wel geteld. Maar hij vertrekt natuurlijk niet zomaar. Eerst moet het Italiaanse parlement het door Europa geëiste hervormingspakket nog goedkeuren. Vandaag stemt de Senaat over de plannen. En morgen het parlement. Daarom alvast even naar correspondent Bas Mesters in Rome, in Italië. Bas, verwacht jij dat de Senaat dit pakket, deze toch bittere pil voor de Italianen, zonder morren goedkeurt? Nou, zonder morren is misschien te veel gezegd, maar ze hebben geen keus. Uh, ik denk dat de partijen van Berlusconi en van Bossi... dat zijn de coalitiepartijen, het gewoon steunen... zodat ze kunnen zeggen, wij hebben dit doorgevoerd. Wij hebben geprobeerd, we hebben een afspraak met Europa en wij doen dit. Kijk eens hoe goed we bezig zijn. Het is mogelijk dat de oppositiepartijen zich onthouden van stemming juist daarom... Uh, om aan te geven dat ze het niet ver genoeg vinden gaan en zich niet meer willen associëren met Berlusconi en Bossi. ook niet, ook al is dat in het nationaal belang. Dat moet nog even blijken. Maar die wet die wordt aangenomen vandaag, daar kan geen twijfel over bestaan. Ja, ik zei het, dat is een bittere pil. Kan je nog eens schetsen wat de Italianen kunnen verwachten de komende maanden? Ja, allereerst is dit maar een eerste deel van alle hervormingen die moeten plaatsvinden. Hier in deze wet zit wat nu snel te regelen is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 Verhoging van de accijns op de benzine. En er zit ook nog een heel vreemd ding, in, een vreemdkerper in, in dat hele pakket. Want het is gekoppeld aan een uh, wet die al ingevoerd zou gaan worden. Dat wordt samen over gestemd. En dat is namelijk de afschaffing van de registratie van uh, wapenbezit. Oftewel liberalisering van wapenverkoop. Hm. Ik weet niet waarom, dat is iets wat de Lega Norte uh, altijd heel graag gewild heeft. En dat, dat zit hier ook in. En daar is wel veel gebor en uh, discussie over. Maar wat zit erachter Maar uh, ik... Nou, Zij zijn, uh, heel erg, uh, zijn een beetje, hebben een beetje een cowboy-mentaliteit zoals dat in uh, Amerika is. In Italië heb je 800.000 mensen die jagen. En uh, controle daarop dat vindt men als een, een vorm van inmenging... die niet als prettig wordt ervaren. Uh, er is een hele lange discussie van uh, al meer dan twee decennia... over de jacht en wapenbezit. En blijkbaar uh, is men erin geslaagd om dat er ook uh, nu in te sluizen. We zullen zien of dat nog tot problemen leidt. Goed, en al die andere maatregelen, denk je dat... Um, we gaan het net al aan, zonder morren zal dat niet gebeuren... maar krijgen we dan Griekse toestanden, verwacht je, in, uh, in de straten van bijvoorbeeld Rome? Nee, dat denk ik eigenlijk ook niet. Um, en dat komt omdat die maatregelen nog niet meteen gevoeld worden... Nu worden ze afgesproken en dat gebeurt in Italië altijd met wetten. Ze worden ingevoerd, maar er is ook een goed gezegde in Italië. De, um, de wet ingevoerd, het lek gevonden. Kortom, Italianen zijn niet zo gewend dat wetten ook direct effect hebben op hun dagelijkse leven. En dat kon nu wel eens anders zijn. Dus ik denk dat de demonstraties pas komen als ze dat echt gaan voelen. Goed. En dat is dus over enkele maanden. En is dit dan het laatste weekend voor Berlusconi als premier? Of durf je je daar niet aan, aan een voorspelling te wagen? N dat durf ik wel. Hè. Misschien dat, die, dat er nog een truc komt en dat het uh, van zaterdag zondag gaat worden. Maar Italië kan zich domweg niet permitteren... om bij het openen van de beurs op maandag nog steeds met premier Berlusconi te zitten... Ik zeg niet dat het het einde is van Berlusconi als politicus, Integendeel. Maar als premier is het nu uh, eventjes afgelopen. Oké, okay. Bas Mesters in Italië, dankjewel Bas. 13 minuten over negen, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Zullen we nog eens even teruggaan naar Mark Robin Visser, die is vanochtend in Maastricht. Hij wordt getrouwd omdat het 11 .11. 2011 is. Maar 11, 11 is in het zuiden ook natuurlijk het begin van het carnaval. Waar ben je nu, Mark Robin? Ja. Nou, waar moet je dan zijn in Maastricht voor het carnaval? In Maastricht, ja, op de Vrijetaf, op de Kijk, daar begint, dat begint het al. Ja. Nou, dat heb nog, kan ik nog wel verstaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Al twaalf jaar lang uh, zwaait meneer Gulikus onder meer hier over het Vrijdhof de Scepter op 1111, 11, uh, 11, hè? Ja, dat klopt. We gaan er voor de twaalfde keer het evenement organiseren. Ja. En ja. u bent van uh, de, uh, de vereniging Schenkraft, of de compagnie heet dat, hè? De Schenkraft Compagnie. Compagnie, ja. ja. Schenkraft was... Dat is ook uh, Maastricht, zeker? Dat is uh, Maastricht. Ja. Maastrichts. Sjenkraf was uh, tekstdichter, uh, componist, uh, muzikant en vooral de vader van Kraft, een van de grootste zangtalenten uh, in Wimburg. Daar hebben wij vanochtend om kwart over zes al een klein stukje van in het Radio 1 Journaal laten horen. Mm, dat is prima. En, en vandaag kan je nu nog veel en veel meer horen. Ja, Jazeker. Die... Nou, we staan hier nu op het vrijdag waar een enorm podium uh, is opgericht. Een prachtig uitzicht als je erop staat uh, over het plein. De kramen worden ingericht en straks gaat het hier los. En er staat hier een mevrouw voor me met een soort, ja, een soort een beetje deegwaren met plakband op haar hoofd geplakt. En uh, zes uh, ballonnen in rood-wit-blauw daarboven. Dat Legt klopt. u dat eens even aan mij uit? Dat klopt. Ik sta, met, sta met een enorme kwaliteitsbackrace. Ja, dank u wel. Piep. En en wat gaat u doen? We gaan vandaag de nonnenvotten uitdelen. U en, gaat de wat uitdelen? De nonnenvotten. Ja. Oh, dat is wat u ook in uw haar heeft zitten? Ja, dat klopt. Legt u eens uit wat dat is voor de mensen zoals ik die dat niet weten? Uh, een nonnenvat is een deegma van uh, vroeger is dat een zit begonnen in een klooster. Uh, de mensen, de nonnen, de, deden daar deegstukken maken. Die werden in, in uh, frituurvet ja. gebakken. En dan werden ze uitgedeeld. En dan kregen ze vodden voor terug voor de arme mensen. Ah. En vandaar de naam nonnenvotten. En ze zijn natuurlijk heel erg lekker. Ja, heerlijk. En goed tegen de kater ook. Want je moet natuurlijk ook gedronken worden. En dan, dan moet, dan dan doe moet je, je af en toe zo'n nonnenvotten bij je. Dan nou, wat mij betreft niet. Want ik blijf nee. redelijk nuchter hier vandaag. Ja. Omdat we even een evenementje gaan draaien. Maar voor de rest gaat dat helemaal lukken. Ja. We hebben geloof ik 9, 9000 nonnenvotten. Ja, nee, nou, er, er worden wel 20.000 mensen hiervan. Ik ben natuurlijk toch een nuchtere Hollander, maar misschien dat u me kunt overhalen om mee te, mee te gaan in ja, het carnaval. Wat moet ik ervoor doen? Gewoon meelopen, klaar. Gaat vanzelf. Ik moet gewoon met u meelopen. Ja, zeker. En dan gaan we nonnen vossen en dan gaan we gewoon hossen en tossen. Ja, alles op 11, 11, 11. Zijn aan de gang. Wat zegt u? Scheng aan de gang. Nou, je hoort het, Lara. Uh, Scheng aan de gang. En uh, ik weet niet of ik nog terugkom uh, Oké, okay, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Veel Vier. succes met de nonnen en Dankjewel. Ja, jij ook, dankjewel. Mark Robin. Ja. Veel plezier daar op Friedhof. Of zoiets. Nou goed, Er wordt gezocht naar de verdwenen Farida Zagar. Straks uh, contact met onze verslaggever. Die is op gepaste afstand uh, daarbij aanwezig. Zo horen uh, wat de laatste stand van zaken is. Eerst maar eens even naar de verkeersinformatie. Dennis mooi vertel. Er staan er nog een paar files dan. Op de A10 in de richting van Den Haag tussen het knooppunt Koenplein en de Koentunnel... staat twee kilometer door een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht. A22 Beverwijk-Velsen voor de Velsertunnel twee kilometer door een spoedreparatie. Hier is de rechterrijstrook dicht. Met een ongeluk op de A58, Breda-Eindhoven. Dus heel waar en Oorschot staat drie kilometer. Ook hier is de rechter reis ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Het oorlogsgeweld houdt maar niet op in Soedan. Het Soedanese leger heeft nu ook bombardementen uitgevoerd... op een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Daarbij zouden minstens twaalf doden zijn gevallen. De meeste mensen die in dat kamp zitten zijn gevlucht uit de Nuba-bergen in mountain. is Ze willen iedereen en alles weg hebben uit de Noeba Bergen. En dan verjagen ze ons hier ook nog, zegt deze man. Ik weet niet waarom. zuid soedan werd in juli onafhankelijk van het noorden. Maar ja, sindsdien is het geweld rond de grens in alle hevigheid losgebarsten en weer opgeleid. Correspondent Koert Lindijer. Koert, wat weet jij over dat bombardement en hoe geloofwaardig die berichten zijn? Er waren enkele onafhankelijke Westerse journalisten bij die toevallig in de buurt waren in het Gensgebied... om een voedseldistributie van de Verenigde Naties bij te wonen. Zij zagen hoe vijf bommen werden gegooid uit een Antonov transportvliegtuig op ongeveer tien kilometer hoogte. Van die vijf bommen ontplofte er vier, Eén landde er vlakbij een school en een ander bij het erf van een hulporganisatie in dat kamp Jida, uh, vlakbij de grens met uh, Noord-Soedan. Een kamp waar ongeveer 23.000 ontheemden van uh, de oorlog in de Nuba-bergen in Noord-Soedan uh, zich ophouden. Het is nogal wat hè, om een vluchtelingenkamp te bestoken. Waarom doet uh, het Soedanese leger dit? de bombardementen in enkele dagen door het uh, Noord-Soedanese leger op doelen in het zuiden. Het zuiden dat vier maanden Zuid-Soedan, dat vier maanden geleden onafhankelijkheid uh, kreeg. Uh, de verhoudingen in het grensgebied tussen Noord-Soedan staan eigenlijk sinds enkele dagen op scherp. Volgens de Zuid-Soedanese Zuid president Salva Kiir zijn deze bombardementen op doelen in het zuiden een provocatie... ...en een voorbode van een interventie door het noorden in het zuiden. Hij slaat dus op de oorlogstrommel. Er komt oorlog aan, zegt Salva Kiir, de president van het zuiden. noord soedan op zijn beurt klaagt sinds enkele dagen bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties... ...over hulp die zuid soedan zou geven aan de rebellen in het noorden. In bijvoorbeeld uh, de Nuba Mountains, de Nuba Mergen. Kortom, alle tekenen wijzen op een snel verslechterende situatie tussen Noord en Zuid-Soedan en in Noord-Soedan zelf... waar steeds meer regio's zich verzetten tegen het regime van president Omar al-Bashir. Maar moeten we dan stellen, Koord, dat sinds de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan... van het noorden, het ellende eigenlijk alleen maar groter is geworden? Nou, in ieder geval zijn er een aantal uitstaande problemen tussen Noord- en Zuid-Soedan niet opgelost. Bijvoorbeeld over waar de grens ligt tussen Noord- en Zuid-Soedan. En hoe de opbrengsten moeten worden verdeeld van de oliewinning in het nu gesplitste uh, Zuid- uh, in het nu Soedan. Het lond brandt nog steeds in en rond uh, Soedan. En de vrees voor verdere explosies nu na deze bombardementen op vluchtelingenkampen in het zuiden. Die vrees op oorlog Groeit. En misschien ook daarom wel hebben de Amerikanen en de Britten deze aanvallen ja. op vluchtelingenkampen in het Zuiden ten zeerste veroordeeld in de afgelopen 24 uur. Goed. Corsondent Koert Linder, dankjewel Koert. Tien minuten voor half tien is het. Wij gaan nog eventjes naar de dag van de duurzaamheid. Voor de derde keer vandaag. Zo'n 150.000 mensen doen daaraan mee. De dag werd vannacht ingeluid met, inderdaad, de nacht van de duurzaamheid. Jeroen de Jager bleef op voor ons.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 Let op wat je doet. En dochter ook al een beetje besmet? Ja, altijd licht uit en alles zou je niet doen. Kort douchen. Ja, dan zit hij achter je vodder. Ja. En je wil langer douchen. Ja, tuurlijk. Nou, het mag wel, nu we een zonneboiler hebben. Dan is het wel goed om te horen dat ze al douchen is en dat de gasmeter niet loopt. Dus dat geeft ook wel een goed gevoel dan. <lacht>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 Dat ziens. Mm, ja, nee, dat hebben wij nog niet meegekregen. Helaas, de dubbelzijdig printen is vandaag niet gelukt. Maar misschien is het dat uh, voor de toekomst hier bij de NOS. Nog even naar Amerika. Een Amerikaanse sergeant heeft namelijk levenslang gekregen voor gruwelijkheden begaan in Afghanistan. De 26-jarige Calvin Gibbs zou drie Afghaanse burgers gedood hebben. Hij werkte samen met vier andere militairen in een zelfbenoemd kill-team. Dat speelde zich allemaal af in de provincie Kandahar vorig jaar. Correspondent Wessel de Jong in Washington vertelt wat deze vijf op hun geweten hebben.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 Genoten heeft al echtscheiding aangevraagd en wil hem ook het, het, het ouderschap van zijn dochter ontnemen. Correspondent Wes van de Jong vanuit Washington over Afghanistan-veteraan Gavin Gibbs. Veroordeeld dus tot levenslang voor onder andere de moord op drie Afghaanse burgers. Het is bijna half tien. Ik ga nog eventjes naar onze verslaggever Joris van der Kerkhof. Vanochtend is de politie in het Mallenbos in Spijkenisse namelijk weer verder gegaan met de zoektocht naar Farida Zagar. De vrouw die al sinds vorig jaar wordt vermist. Joris, hoe wordt de zoektocht vandaag hervat? Waar zijn ze nu mee bezig? Ja, even naar achter zijn ze hier met een auto of tien, met een man of twintig uh, uh, aan de Mallendijk in het Mallenbos uh, aangekomen om, om verder te gaan zoeken. Aan een, uh, aan een watertje uh, wordt, er, uh, wordt, wordt er gezocht. Er staat een grote witte auto voor uh, die het zicht een beetje ontneemt van wat ze allemaal aan het doen zijn. Mensen van de politie, militairen, van het uh, Nederlands Forensisch Instituut. Daarachter staat een grote rode uh, wagen. Um, en ja, ze zijn op deze plek aan het zoeken omdat uh, er vorige maand... Hmm. zegt dat, uh, heeft, uh, dat zij misschien wel... Joris, uh, eventjes, ik onderbreek je, want je viel even weg. Je zei, omdat er vorige maand... iemand gearresteerd is, een 34-jarige man... die hier gisteren ook nog uh, bij is geweest om aan te geven... waar dan uh, de jonge vrouw uh, zou liggen. Dat zou betekenen dat hij haar, uh, in ieder geval weet uh, dat ze om het leven is gekomen. En hier om het leven uh, is gekomen. Een aantal maanden geleden is er een fiets gevonden in het, uh, in het water uh, hier. En even daarna is er ook iets van, uh, van het meisje gevonden uh, bij een van die verdachten uh, thuis. Toen zijn ze verder gaan zoeken. De man is gearresteerd. Heeft hier dus gisteren aangegeven dat, uh, dat het lichaam uh, van. Uh, van het meisje hier in het bos zou liggen, van Farida Sagar. En daar zijn ze dus nu aan het zoeken. Gisteren begonnen, toen werd het donker vandaag, toen het licht werd, uh, verder gegaan. En uh, meer dan dat is er op dit moment niet over te vertellen. Nee, nou, mocht er nieuws zijn, dan hoort u dat uiteraard later vandaag op deze zender van onze verslaggever Joris van de Kerkhof. Tot zover het Radio 1 Journaal voor dit moment. uiteraard op deze scène nog veel meer nieuws. Wat dacht u van Sven Kokkelman? Goedemorgen. Goedemorgen. Lara. Wat heb jij in je uitzending? De basiszorg komt echt in gevaar als de minister van Volksgezondheid haar bezuinigingen wil doorvoeren zegt de huisartsenvereniging. Steven van Eyck is voorzitter van die club en die wil nu als de sodomieter met de minister om tafel want hij maakt zich echt grote zorgen. Verder het onderzoek of we terug moeten naar de gulden. Ook in jullie uitzending net te horen. Maar dat lost helemaal niks op zegt econoom Paul de Grauwe van de Universiteit van Leuven. Want ook met de gulden hadden we recessie op recessie. en uh, Het kabinet moet uh, vanwege die recessie ook nog eens een keer miljarden extra gaan bezuinigen... nieuws van RTL Nieuws gisteren. Wat betekent dat eigenlijk voor het voortbestaan van deze gedoogcoalitie? coalitie? Want de PVV moet daar vermoedelijk helemaal niks van weten. Allemaal na het nieuws van half tien. Hier is Lieselot Thomassen. Radio 1, het NOS-journaal. In het Mallebos bij Spijkenissen wordt opnieuw gezocht naar de vermiste Farida Zargar. U hoorde het net al, gisteren werd daar ook al gezocht op aanwijzing van de man die verdacht is in de zaak. Volgens het OM lijkt het erop dat er iets ligt in het bos, maar of dat de resten van de vermiste vrouw zijn is onduidelijk. De PVV laat onderzoek doen naar de terugkeer van de gulden. PVV-leider Wilders erkent dat het opgeven van de euro geld kost. Maar volgens hem levert het op termijn misschien wel meer op. Mocht uit dat onderzoek blijken dat het opgeven van de euro... van, ja, van de euro voor Nederland aantrekkelijk is... dan wil de PVV een referendum over terugkeer van de gulden. De wisseling van de wacht van de politietrainers in Koendo loopt opnieuw vertraging op. Afgelopen dagen was het weer te slecht om te vliegen. Bovendien ontbreken de, die, de diplomatieke overvliegvergunningen... voor een aantal landen en in Indonesië is Andy Tielman overleden, de grondlegger van de Indo Rock in Nederland. Eind jaren 50 waren de Tielman Brothers een van de eerste bands die succes hadden met rock en roll muziek. En die Tielman was het middelpunt van die groep. Hij is 75 jaar geworden en tot zover de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Ah, er staan twee files nog. Ten zuiden van Amsterdam op de A10 richting Den Haag. Tussen Amstel Business Park en de RAI 3 kilometer. En op de A22, Beverwijk-Velzen... staat voor de tunnel 2 kilometer door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Kort op het budget van de huisarts brengt de basiszorg in gevaar, zeggen de huisartsen. Wilders wil terug naar de gulden, maar dat is geen oplossing voor de recessie, zegt een vooraanstaand econoom. Het kabinet moet misschien 4 miljard extra bezuinigen, maar waarop? En met vooral welke gedoogpartner vooral? En dat ochtendhumeur van Siska Dresselhuis, het is bijna 3 over half 10. Dit is Caro. Goedemorgen, Nederland. Voor Heerkens is vanochtend in aard. Zijn dochters moesten iedere dag over een levensgevaarlijke dijk naar school fietsen. Hun vader kon het niet meer aanzien en heeft nu zelf maar een fietspad aangelegd. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.karo.nl De basiszorg komt op de tocht te staan als de minister de huisartsen kort op hun budget. Dat schrijft de Landelijke Huisartsenvereniging in een brief aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid. En daarom wil de vereniging spoedoverleg met dezelfde minister. Steven van Eyck, goedemorgen. Goedemorgen. Van de Landelijke Huisartsenvereniging. Welke zorg staat precies op de tocht? Waar het in feite om gaat is dat um, in de afgelopen periode is gebleken dat een aantal zaken hebben overgenomen van het ziekenhuis. En dan moeten we denken aan het zetten van injecties in gevrichten of weghalen van tallig kliertjes of nou, dat soort uh, verrichtingen. En doordat we dat hebben gedaan is het budget van de huisartsen groter geworden dan was berekend door de minister. Dus die spreekt in dat kader van overschrijdingen en zegt ja die overschrijdingen die ga ik bij jullie terughalen. En ja. daardoor kort zij op de basiszorg. Ja. Dat betekent dat um, dat hebben we nu voor 2009 en voor 2010 met elkaar. Meegemaakt. Dat heeft geleid tot een korting van 110 miljoen. En wij hebben nu opnieuw een brief gekregen... dat ook voor het lopend jaar, dat is 2011... er een enorme overschrijding dreigt. Dus dat betekent dat we opnieuw gekort zouden worden op die basiszorg. Ja. Dan wordt die basiszorg, uh, waarvoor nu de patiënt naar de huisarts kan... zo uitgekleed dat wij denken dat dat niet goed is voor de zorg in Nederland. Maar waar kan ik straks dan niet meer voor terecht bij de huisarts? Nu al hebben we moeten besluiten om die extra verrichtingen... om die uh, niet meer te gaan doen. Uh, individuele huisartsen besluiten wat ze daar wel en niet van bijvoorbeeld door moeten verwijzen naar de ziekenhuizen... om te zorgen dat we binnen dat budgetair kader blijven. Als er een extra bezuiniging die net zo groot is op ons afkomt... dan vrees ik dat het ook echt gaat over de basiszorg die we als huizen te geven. Ja. En dat zijn de alledaagse dingen. En dat zou echt niet moeten. Maar goed, dan ga ik voor die alledaagse dingen weer naar het ziekenhuis. Ja, weet u, we hebben in de afgelopen jaren een beleid ingezet waardoor zorg dichtbij in de buurt van de patiënt wordt gegeven. Dat is niet alleen goed voor de patiënt, uh, maar dat is ook gewoon goed uh, voor de huisartsen en alles wat daar omheen zit, omdat die daardoor op een integrale manier naar patiënten kunnen blijven kijken. U weet dat je op dit moment al lang niet meer bij de individuele huisarts binnenstapt, maar de huisartsenvoorziening, daar werken heel veel mensen die ook heel veel zorg kunnen bieden. Dat systeem hebben we bewust met elkaar opgezocht. Het is niet alleen veel goedkoper, wat natuurlijk een argument is voor de minister en de minister van Financiën, maar het is. Het is ook iets waar de patiënt aan gewend is geraakt en wat hij ja. zeer appliceert dat het op rollator afstand en op buggyafstand van hem georganiseerd is, in plaats van dat hij weer naar een ziekenhuis moet. Ja, maar u zegt het is veel goedkoper, maar kennelijk niet goedkoop genoeg voor de minister in de afgelopen periode niet is gebleken is dat het uh, tot minder uh, zorgkosten in de tweede lijn, dus in de ziekenhuizen heeft geleid, en wel dat het tot een uitbreiding van de kosten bij ons heeft geleid. Dat zit overigens vast op het financieringssysteem. Dat is heel technisch, dus daar zullen we maar niet te diep op ingaan. Maar dat betekent in wezen dat de verzekeraars geen stimulans zagen om nou de patiënt naar de uh, huisarts te laten gaan omdat zij toch al gecompenseerd kregen op het moment dat de patiënt naar het ziekenhuis ging. Ja. Dat overigens, dat systeem gaat per 1 januari veranderen. Ja. En dan zou je zien dat ook de verzekeraars er veel meer baat bij hebben om tegen een patiënt te zeggen, nou ja, we willen toch een voorkeur dat je naar de huisarts gaat. Ja. Maar dan moeten we wel zorgen dat die huisartsen ook nog al die zorg kunnen bieden. En ja. dat dreigt nu afgebroken te worden en daarover wil ik een overleg met de minister. Ja. De minister zegt, luister eens, de fysiotherapeuten, geestelijke gezondheidszorg, logopedisten... iedereen moet de broekriem aanhouden. Waarom jullie dan niet? Ook net zo hard. En dat doen huisartsen ook. Overigens, gaat hebben we een goede traditie, want er zijn al tientallen miljoenen in de afgelopen jaren bezuinigd op de huisartsen. Uh, dus dat moet ook. En ik heb ook overal in de media aangegeven dat wij van harte bereid zijn om ook te kijken waar we uh, of kunnen bezuinigen op het inkomen of op een andere manier doelmatiger kunnen gaan werken. Daar hebben we ja. ook overleg over met de minister. Ja. De minister zegt, een gemiddelde huisarts verdient 150.000 euro per jaar en kan makkelijk 20.000 euro missen. Ja, er is een hele discussie over. Als ik u alleen al zeg dat uh, een derde van onze leden, dat zijn ongeveer zo'n 2.500 huisartsen, die zijn in dienstbetrekking. Die verdienen tussen de 61.000 en de 79.000 euro. Dat is dus gewoon een cao. En die verdienen overigens na 1 januari net zoveel als daarvoor. Toch wordt er per huisarts gekort uh, op het inschrijftarief. En dat betekent dat als je bijvoorbeeld een gezondheidscentrum hebt waar dergelijke mensen in dienstbetrekking zijn, dan wordt er per huisarts nog steeds zo'n 18.000 euro gekort. Dat kan dus dan niet op zijn inkomen, want zo iemand heeft een dienstbetrekking. Ja. Dus waar dat wel plaats. Nou ja. bijvoorbeeld in de ondersteuning van het personeel of de huisvesting of iets dergelijks. Er zijn huisartsen overigens en die verdienen wel degelijk heel veel meer zelfs dan die 150.000 euro. Ja. Dat is een kleine groep maar dat zijn gewoon topondernemers. Ja. Die hebben 50, 60 mensen in dienst. Uh, daar gebeurt van alles en nog wat. Uh, met name in het zuiden van het land ja. zie je daar hele grote organisaties van. Uh, die jammeren alleen, het is prachtig dat die mensen dit allemaal doen want dat willen we graag, maar het jammer is dat hun inkomen ook kwalificeert als huisartsinkomen. Ja. Maar het zijn gewoon topondernemers. Juist. Met met andere woorden, de minister en uh, de overheid in zijn algemeenheid... wilden dat wij niet binnen het ziekenhuis gingen voor ditjes en datjes... maar gewoon naar de huisarts. Dat zijn we gaan doen. Daardoor kost dat meer bij de huisarts. En nu zegt de minister dat geld moet er weer af. Dat is weer een uitstekende samenvatting. En u gaat spoedoverleg aanvragen met de minister. Wanneer zal dat plaatsvinden? Snel, want de minister heeft er onmiddellijk op gereageerd... dat ze dat ook wil. Dus komende week zitten we al met haar rond de tafel. Hou ons op de hoogte. Ja, doen we. Steven van Eyck, voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging. Ik dank u zeer. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Onder leiding van SPR Jan de Wit onderzoekt de parlementaire enquêtecommissie de crisismaatregelen die de overheid nam. Wat gebeurt er nou als iemand die wordt ondervraagd liegt, mijn eet pleegt dus? Bert Bakker was voorzitter van de enquêtecommissie die onderzoek deed naar de val van Srebrenica en hij heeft het antwoord. Als iemand echt liegt dan pleegt hij mijn eet, bij echte mijn eet... Kan er eventueel tot zes jaar uh, worden geëist? Iets anders is of mensen bijvoorbeeld geen inzage willen geven in documenten, of geen schriftelijke inlichtingen willen geven, of bijvoorbeeld uh, er wel zijn, maar weigeren om te antwoorden. Uh, nou, als je de indruk hebt dat dat echt uh, uh, is omdat men niet wil meewerken, dan kun je zo iemand in hechtenis nemen en ik geloof tot 30 dagen lang uh, uh, gijzelen. Ik herinner mij ook dat toen wij de Schrebergenietse enquête deden... hadden we ook een kamertje apart in het kamergebouw. Daar stond ook een uh, bewaker bij. En wanneer iemand uh, daarop zou worden betrapt en daarvan zou worden beschuldigd... Ja, dan zouden we hem kunnen afvoeren naar het huis van bewaring, zeg maar. Daar moet vervolgens wel de rechter binnen een paar dagen kijken of je dat terecht hebt gedaan. En als dat zo is, dan, dan kan je zo iemand 30 dagen in gijzeling houden. Dat zijn zo ongeveer de, de middelen die je, die je als enquêtecommissie hebt. Verander gewoon even van plek. Storing in de tafel, zoals dat heet. Andere microfoon. Ik wou zeggen, heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan veranderen. Goedemorgen Nederland. karo.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Aard. En Aard is een plaats met A E R D T en daar is Roy Hirkens. De familie Vonk woont buiten dijks, een typische dijkwoning. Prachtig. Het eerste gedeelte stamt uit de 18e eeuw. Op steenworp afstand van een dijk waar een weg overloopt, waar zijn dochters iedere dag overheen moesten fietsen om naar school te gaan. Een levensgevaarlijke weg, met veel vrachtverkeer. Roos en Lien. Waarom was die weg zo gevaarlijk, Lien? Omdat er uh, auto's kwamen en die gingen heel snel. En dat was heel gevaarlijk. Nou, waarom was dat gevaarlijk? Eh, uh, nou, dan gingen ze heel hard. En dan werd je helemaal weggeblazen. Om overheen te fietsen is het echt heel gevaarlijk, ja. Het is heel druk en niet erg uh, breed. Je kunt niet uitwijken. Nu hoeven de dochters niet meer over die levensgevaarlijke weg. Want hier in de Gelderse plaats Aard heeft hun vader zelf een fietspad aangelegd voor zijn twee dochters. Het is een, uh, ja, een grindpad eigenlijk. Best, uh, best smal, 80 centimeter breed. Uh, over een halve kilometer, schat ik zo, naast een dijk. Aan de teen van de dijk, ja, inderdaad. Bovenop was geen ruimte, dus we moesten naar beneden. Uh, nou ja, daar kunnen ze in ieder geval veilig fietsen, onze kleine kindjes. Ja, want u hield daarvoor iedere dag uw hart vast als uw dochters naar school gingen. Ja, op de fiets was eigenlijk niet mogelijk. Uh, dus het was vaak van, nou ja, pak de auto maar. Op hele mooie dagen probeerden we het wel eens, maar uh, nee, het was geen doen. Nee, want waarom was het geen doen? Want ik zie hier ook ontzettend veel vrachtverkeer. Er komt ook nu weer een vrachtwagen voorbij gereden met stenen zo te zien. Ja, hier zijn een paar steenfabrieken in de buurt. En uh, dat wordt, daar wordt af en aan gereden met stenen en klei. En uh, dat zijn hele zware wagens. Als die voorbij komen, dan zuigen ze hier gewoon uh, omver. Toen bent u naar de gemeente gestapt. En wat zeiden die? Uh, de gemeente begreep ons probleem. Maar ze zeiden, we hebben helaas geen geld uh, om u te helpen. Dus uh, we u, u mag het zelf uh, gaan doen. En wat heeft u gedaan? En dat heb ik gedaan. En wat heeft het gekost? Ongeveer 8000 euro in totaal. Nou, omdat de gemeente Rijnwaarde zelf geen geld had voor het fietspad... betaalde u die 8000 euro uit eigen zak. En dat mocht wel gewoon? Dat mocht wel. Uh, ze zei wel, je moet toestemming van de eigenaar van de grond krijgen. Nou, dat was het waterschap. En die hebben na enig uh, stribbelen toch uh, heel goed meegewerkt. En uh, we pachten het nou voor 1 euro per jaar. Dat is nog wat te doen. En... Uh, ja, dus uh, dat was helemaal fantastisch gelopen. En wie onderhoudt het nu? Dat doen wij zelf ook, ja. U heeft eigenlijk ook geluk gehad, want er zijn heel veel mensen in Nederland... die ook in een vergelijkbare situatie zitten of andere situatie... maar waarbij het in ieder geval wel ja, redelijk gevaarlijk is om kinderen naar school te laten fietsen. En die moeten dan jarenlang procederen of, uh, of, of, of strijden om een drempel of, of een fietspad voor elkaar te krijgen. In die zin heeft u nog geluk gehad. Ja, we hebben geluk gehad dat we zelf iets konden doen. Uh, maar daarom zit ik nog steeds hier te hameren. Op deze weg waar zo hard gereden wordt... Ze wonen nog steeds mensen die in dezelfde situatie zaten als wij toen zaten. En uh, die, moeten voor, die moeten ook geholpen worden. Dus hier moet het verkeer echt langzamer gaan rijden. Of er moeten maatregelen genomen worden. En misschien kunt u zelf nog een flitspaal uh, aanschaffen. Uh, dus, nou, misschien kunnen we daar nog wat mee terugverdienen, wie weet. Zijn zou best een aardig idee zijn. En ben je nu wel erg trots op je vader dat hij een, een eigen fietspad heeft aangelegd voor jullie? Ja. En gaan jullie nu elke dag voortaan uh, met de fiets naar school? Niet elke dag. Niet als het regent. Oké, okay, nou, geniet van het fietspad. Jullie moeten gaan. Jullie zijn al laat voor school. Zet hem op, wel voorzichtig zijn. Oké? Okay? Oké, okay, dag. Dag. Dag. dag. dag. dag. We zijn voor je hierkens. Straks terug naar de gulden. Wat Geert Wilders wil, lost de recessie niet op, zegt een vooraanstaand econoom. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag. 1970. Half 4, even uitrusten met Capital Radio. This is Capital Radio. Hier is Capital Radio. Ja, deze dag in 1970, 11 november dus, kwam er een, een voortijdig einde aan de uitzendingen van zeezender Capital Radio, die pas een paar maanden in de lucht was. Het schip liep vast op het strand van Noordwijk. Radiojournalist Hans Klot was daarbij en herinnert zich de roerige geschiedenis van Capital Radio. Men deed dit omdat commerciële uitzendingen vanaf land gewoon niet in de omroeptijd passen. Geld verdienen was er niet bij. En ja, commerciële jongens willen geld verdienen, dus werd het schip. Op zee neergelegd in de internationale wateren om programma's te verzorgen. Hier is Capital Radio op golflengte 270 meter. Capital Radio maakt gebruik van een zender van 10 kilowatt aan boord van het motorschip King David in de internationale wateren. Wist u dat het ook anders kan? Luister maar. De eerste uitzending was nog niet geweest, of men kwam al een problemen. in problemen. 9 september van het jaar was er een explosie aan boord van een schip, een isolator die brak. En de ringantenne stond op bezwijken. En we besloot met de tenden het schip terug te slepen in een zware storm. windkracht 8. De kettingen begonnen te rollen. De tweede machinist van de band kon niet opzij springen. En zijn voet werd verbruizeld. Tegenslag op tegenslag. Nou, men besloot heel snel weer terug te gaan naar zee. Maar eerst werden aan boord nog wat standguns en machinegeweren geladen. Maar was bang dat er toch andere organisaties... Uh, ...zouden ingrijpen, want vlak daarvoor... ...was het sindsje van RNI de Mebo 2, ...bijna gekaapt door Kees Manders... ...en andere heerschappen. Kees Manders was een, een heel bekend figuur... ...in het Amsterdamse nachtleven. Hij had onderhandelingen gehad met de directie van RNI ...waarbij werd gesteld dat er een mogelijkheid was... ...een Nederlandse service te beginnen. Alleen... Wierp de heer Manders zich in de pers meteen op als directeur van ANI. Nou, toen kwam er ongenoegen tussen de directie van ANI en Kees Manders. En Kees Manders ging gewoon de zee op, samen met uh, wat andere mensen met een sleepboot. En poogde op de vrije zee het zendschip van ANI te kapen. Ladies and gentlemen, I'm very sorry for the inconvenience today that you have had. At this time they have pulled away, but we are sure they are coming back. Mr. Manders has no right. To take this ship. We told them they could not come on our ship. We zijn niet interested in any fights. We zijn niet interested in any deaths at sea. De station is not around to make trouble. De station is around to provide you met musical entertainment. Ja, het is gewoon door uh, proberen uh, het anker te, te kappen en het schip weg uh, te stepen. Dat is niet gelukt, want de DJ's aan boord hebben uh, direct de programma's onderbroken en hebben een sos signaal uitgezonden. De marine is gekomen. De marine die heeft uh, toezicht gehouden. En uh, ja, natuurlijk bang geworden van een uh, dermate uh, vlootschouw, zeg maar, uh, zijn, uh, en de mandocenten zijn er weer uh, weggegaan. Toen we eenmaal weer terug was op de ankerpositie, kwam het zendschip van de ankers voor de kust van Noordwijk. De motor kon niet direct gestart uh, worden, waardoor het uh, anker brak. Er werd een reddingsactie ingezet. En de bemanningsleden, voornamelijk vrouwen, werden van boord gehaald. En vervolgens werden meerdere pogingen tot losstekken van het strand gedaan, maar mislukten. Heel schuin in het, in het zand. Het lag behoorlijk ver in de zee, want het strand is daar wel behoorlijk breed. Uh, en bij laag water, uh, ja, zag je hem dus schuin liggen. En bij hoogwater, ja, dan, dan lag hij wel deels in het water. Nou, het geld was er niet. En het ideaal van Capital Radio was voorbij. Radiojournalist Hans Knot over het stranden letterlijk van Capital Radio. Deze dag in 1970. Ray Montagne. you are the best thing. Het is acht minuten voor tien, dames en heren. De roep om de gulden klinkt steeds luider en steeds vaker. Gedoogpartner PVV wil nu een onderzoek. U hoorde dat eerder vanochtend op deze zender ook naar de terugkeer van de gulden. Maar vergeet niet, ook in het gulden-tijdperk hadden we economische crisis en recessie, zegt Paul de Gouwe, hoogleraar internationale economie aan de Universiteit van Leuven. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunnen we überhaupt terug naar de gulden? Want dat wordt nu onderzocht. Kan dat? Natuurlijk kan dat alles wat we eengemaakt hebben... ...kan ook opnieuw losgemaakt worden. Dat is nogal evident. Ja. Wij kunnen zeker terug naar de situatie van voor de eurozone. Het grote probleem is... Hoe doe je dat? Um, hoe ga je van de huidige situatie... naar de oude situatie? En, en dat is het grote vraagteken. Ja. Um, en daar moeten we echt nog eens diep over nadenken. Ja. Nou is het argument van de PVV onder meer... dat we uh, ontzettend veel geld steken in de zuidelijke landen van Europa... om ze overeind te houden. En dat uh, alles bij elkaar opgeteld die euro ons meer geld kost... dan de terugkeer van de gulden mogelijkerwijs. Kan dat kloppen, dat argument? Ik, ik betwijfel dat eens sterk uh, om te beginnen... Hebben de noordelijke landen niet zo heel veel geld gestoken? Wat ze wel doen is geld lenen aan die landen, maar dus tot nu toe is het wel zo dat dat meer opgebracht heeft dan het gekost heeft. Dus omdat die landen inderdaad rente betalen. Denk aan Ierland bijvoorbeeld, aan Portugal, ja. die leningen hebben we gekregen in het kader van het Europees Noodfonds. Ja. Wel nu. Um, de interest die zij betaald, dat gaat terug naar Nederland. En ja. uh, dat is meer dan wat Nederland erin gestoken heeft. Vooral nog. En bovendien gaat het hier om leningen. Dat vergeet ook uh, heel Precies, veel mensen. Ja, het gaat om leningen. Hè? Dus uh, die opbrengen. Hè? Ja. Dus dat geld komt vroeg of laat, als alles goed gaat tenminste, uh, weer een keer terug. Nou, uh, tegelijkertijd waarschuwde de uh, Economische Commissie gisteren... Uh, ook uw land, België, uh, de Polen, Hongarije, Malta en Cyprus... om extra te bezuinigen omdat het financieringstekort te hoog oploopt in die landen. Kan België extra bezuinigen? Of krijgt, we krijgen we straks dat België zich ook aansluit bij de probleemlanden in het zuiden? Ja, ik denk dat België dat um, inderdaad kan. Um, ik bedoel de, de extra inspanning, wel um, niet licht... ...is zeker te dragen. Als we dat vergelijken met wat andere landen hebben gedaan... ...ik denk opnieuw aan Ierland, Portugal, um, Spanje, Griekenland... ...dan is de extra inspanning die gevraagd wordt van België relatief klein. Ja. Natuurlijk, er stelt zich een politiek probleem. De politieke structuren in België zijn zwak en het is bijzonder moeilijk om tot een akkoord te komen. Ja. Maar dus economisch kan het, ja. Ja, dat, dat zijn allemaal mogelijkheden. Tegelijkertijd zijn er allemaal geruchtenstromen die dan als de weer worden ontkend door de nationale regeringen. Bijvoorbeeld dat er een splitsing in de eurozone zou komen. De rijke noordelijke landen uh, in een aparte eurozone en de zuidelijke landen in een ja, wat zwakkere eurozone dan. Uh, is is dat technisch te doen? Ja, alles is technisch te doen, maar het is bijzonder onwaarschijnlijk. Ik zie absoluut niet uh, hoe een zuidelijke eurozone kan tot stand komen. Welke de belangen kunnen zijn van die landen om, om samen te troepen. Hè? Dus, uh, nou ja, omdat wat, uh, ze het zat zijn om telkens maar de portemonnee te moeten trekken... en omdat ze bang ja, zijn dat ja. ze zelf ten onder gaan aan omvallende landen in het zuiden. Ja, maar dus, uh, wat, wat natuurlijk wel mogelijk is, is dat het uiteenvallen van de eurozone. Maar dat er een noordelijke en een zuidelijke euro zou komen, dat is totale fictie. Dus wat mogelijk is, is dat de eurozone implodeert en dat de meeste landen terugkeren naar hun eigen munt. Ja. Sommige landen rond, uh, uh, rond, sorry, rond Duitsland die misschien een kleine zone zouden uitmaken. Uh, maar dus de, dat lijkt mij meer waarschijnlijk dan, dan een noordelijke en een zuidelijke eurozone. Ja, Hebt u aanwijzingen dat er met dat soort scenario's daadwerkelijk rekening wordt gehouden... en dat ze daar dus ook al voorzichtig mee bezig zijn? Ik denk het niet, nee. Ik heb niet de indruk dat dat gebeurt. Uh, er wordt wel vaag over nagedacht. Uh, maar dus het grote probleem is... Uh, ...dat we niet goed weten wat er gebeurt tijdens de overgang van euro naar nationale munten. Nee. Want dat zal buitengewoon uh, traumatisch en turbulent zijn. Hè? Ja. Dus uh, met uh, grote problemen, banken die in elkaar storten. Hè? Dus uh, dat is nogal duidelijk dat, er al, dat we echt een vooralgemene bankencrisis zullen kennen als ja. de eurozone uiteenvalt. Dus met andere woorden, kort samengevat... ...het kan terugkeren naar de nationale munten zoals de gulden, de Belgische franc, de Franse franc en noem maar op... Uh, maar dat gaat wel ongelooflijk veel geld kosten en heel veel pijn. Ja, dat denk ik. Hè. Dus de, Dat zal heel dramatisch zijn. Dat zal een groot contrast zijn ja. met um, de beweging van nationale munten naar de eurozone... die buitengewoon vlot is gebeurd. Maar de ja. omgekeerde beweging zal natuurlijk heel dramatisch zijn. Paul de Grauwe, hoogleraar internationale economie aan de Universiteit van Leuven. Ik dank u zeer. Straks, dames en heren, het kabinet wil 4 miljard extra bezuinigen. Maar waarop en vooral met welke gedoogpartner? partner? In het vervolg. Tot zo. Interlandvoetbal op Radio 1. Vanavond om half negen. Naar voren, naar voren. De bal gaat naar helemaal naar de rechterkant van het veld. Nederland, Zwitserland. Van Nistel, oh. oh. maar gaat er gewoon in. Tuit zegt, ja sorry, het was een voorzet. Ik neem er niet kwalijk. excuses daarvoor. Een bijzondere NOS langs de lijn. Abonnement waren zeven, hoorde ik om me heen. Vanavond om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. ZE